De bestuurder van de Duitse luchtvaartmaatschappij heeft gezegd dat hij verwacht dat het vliegveld wordt gesloopt en dat er opnieuw aan de bouw wordt begonnen. Veel technische installaties zijn volgens hem alweer verouderd en ook het meubilair kan al naar het grof vuil. De kosten van het nieuwe Berlin-Brandenburg Airport zijn opgelopen van 2 tot meer dan 7 miljard euro. De politie in Den Haag heeft gisteren meer dan 300 gereedschapskoffers in beslag genomen die waarschijnlijk waren gestolen uit bedrijfsauto's. De koffers werden op meerdere adressen gevonden nadat twee mensen waren aangehouden bij een auto-inbraak. De gereedschapskoffers staan nu allemaal op het bureau in het stadsdeel Loosduinen, dat nu helemaal vol staat. De politie heeft bouwlieden die aangifte hebben gedaan opgeroepen zich te melden. Volgens een gedupeerde aannemer zijn het gereedschap en de koffers bij elkaar zeker anderhalve ton waard.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 De stille omgang wordt al sinds 1881 gelopen. Door het koude weer waren er een stuk minder mensen dan vorige jaren. Een deel van de pelgrims had het tocht al afgelegd... voor de officiële start om tien uur s avonds. En ook vanochtend worden er nog bedevaartgangers verwacht in Amsterdam.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 Goedemorgen. De Amerikaanse marine heeft bijzondere beelden vrijgegeven. Daarop is te zien hoe een mysterieus object boven de Atlantische Oceaan vliegt. En dat object, de beelden bekeken, dat lijkt sterk op een ufo. Dat was in het nieuws afgelopen week. De aliens, ze zijn op zoek naar ons. Misschien is het wel slim dat wij ook snel op zoek gaan naar hun. Nou, dat is precies wat Vara, radiotalent Leona heeft gedaan. Zij duikt in de wereld van ufo's en aliens. En uh, rond uh, kwart voor zes, dan uh, hoor je dat. Redacteur Joris die laat je kennismaken met een uh, rapper, Hobsin, Die heeft tientallen miljoenen streams op uh, Spotify. En uh, Joris die krijgt de kans om hem te spreken. Dat gesprek horen we ook zo meteen voor zes uur. En te gast is bij mij Ewart Driehuis. Hij is uh, cybersecurity-expert. En um, ik ga hem me zo meteen uh, allemaal actuele kwesties... op het gebied van cybersecurity uh, voorleggen. Heb je een vraag aan hem? Op dit gebied dan kun je natuurlijk altijd een, een appje sturen via de gratis Radio 1-app. Of even een tweetje sturen. En op Twitter ben ik het Onwijs Thijs. Dus allemaal in dit programma Risa met Thijs. Tot 6 uur deze morgen. George Michael komt eraan. Zometeen. Eerst Jack Johnson aan de Good People. Thought this was low. Well, it's bad, getting worse. Son. Where'd all the good people go. I've been changing channels. I don't see them on the TV shows. Where all the good people go? We got heaps and heaps of what we saw. They got this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 What? Because it's important to you, it's not important to me But Way down by the edge of your reason Well, it's beginning to show And all I really want to know is where all the good people go I've been changing channels, I don't see them all Michael en Too Funky en daarvoor hoorde je Jack Johnson en Good People. Risa met Thijs Ja Russische hackers die Amerikaanse verkiezingen saboteren, DDoS aanvallen op Nederlandse banken en zo kan ik nog wel even doorgaan. Veel in het nieuws over uh, cybersecurity problemen, uh, hacks. Uh, ja hoeveel gevaar lopen we nou en kunnen we iets doen tegen al dat gehack? We gaan er deze morgen uitgebreid over praten. Cybersecurity-expert Ewart Driehuis, die is bij mij. Hij is Chief Research Officer van SecureLink. En hij werkte eerder samen met onder andere Interpol en FBI. Ewart, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik wil om te beginnen met jou een, een paar actuele kwesties doorlopen. Um, laten we met deze beginnen. Want onlangs bleken diverse Nederlandse... Um, ja, bankensites een slachtoffer te zijn van Dedo's aanvallen. Hoe kan het eigenlijk dat sites van grote banken nog steeds. Ja, dat lijkt het zo kinderlijk eenvoudig kunnen worden platgelegd? Ja, dat is, dat is ook eigenlijk uh, niet te geloven. Hè? Want uh, dat bleek in dit geval om een 18-jarige jongen te gaan. Die, uh, die naar zijn eigen zeggen ongeveer 40 euro had geïnvesteerd in die aanval. En aan de andere kant, om te verdedigen, stonden een paar van de grootste organisaties van Nederland. Ja, waarvan, uh, waarvan managers zeiden dat, ze, dat de aanval volgens hun miljoenen gekost moest hebben om, om op te zetten. Maar, maar zo asymmetrisch is het dus. Hè. Het is heel makkelijk om dat plat te leggen. Uh, en dat heeft gewoon te maken met de inherente in onveiligheid die je op het internet hebt. Het internet is nooit gemaakt om veilig te zijn. Het is gemaakt om uh, informatie te delen. Dat, was, dat is slecht nieuws voor banken. Nou ja, dat, dat, dat biedt een heleboel voordelen. Hè? Want de banken die hebben natuurlijk massaal ook geprofiteerd. Die hebben online kanalen kunnen opzetten. Iedereen doet nu online bankieren via appjes. En ze hebben alle kantoren kunnen sluiten. Dus dat heeft enorm veel kostenreducties opgeleverd. Maar als nadeel daarvan heb je dus wel dat online loket... wat je verschrikkelijk goed moet gaan beveiligen. En daar gaat dan ook alle aandacht heen. Ja, dat is verschrikkelijk moeilijk. Want het internet is ooit gemaakt door een aantal hele, hele lieve wetenschappers... die informatie met elkaar wilden delen. Die dat vanuit de goedheid van hun hart wilden doen. Mm -hmm. En dat had verder niks te maken met beveiliging. Maar begrijp ik jou nou ook goed, want jij zegt dus bij de banken dachten ze... nou, dat moet miljoenen gekost hebben om, uh, om ons plat te leggen. Werken er dan wel uh, experts bij die banken die, die goed genoeg zijn om de gevaren in te schatten? Als ze, als ze niet doorhebben dat een jochie van, van, van, voor, voor 40 euro, 40 dollar de hele boel kan ontregelen? Nou, het, het goede nieuws is dat uh, zeker Nederlandse banken... die hebben verschrikkelijk veel ervaring met aangevallen worden... Dus eigenlijk sinds 2006 ongeveer worden ze massaal aangevallen. Aan het begin vooral door Russisch georganiseerde misdaad. En dus, dus de Nederlandse banken behoren dus ook tot de best beveiligde organisaties van de wereld. Okay. Juist omdat ze zoveel ervaring hebben. Ja. Het, het probleem is een technisch probleem. Het is niet een historisch probleem. Het is gewoon verschrikkelijk moeilijk beveiligd tegen dit soort uh, aanvallen. Het, het is eigenlijk een soort ruitje ingooien. Ja, het is heel moeilijk om een gebouw te beveiligen tegen Ruitje ingooien. En hetzelfde geldt voor online banken en andere online websites. Ik noemde al even uh, de Russen net. Daar gaan we zometeen nog uitgebreid over hebben. Want er is veel nieuws, ook de laatste tijd, vooral over uh, Russische hackers. Daar wil ik zometeen wat langer uh, met je bij stilstaan. Uh, banken, DDoS aanvallen, hebben we het nu even over gehad. Um, ik zag gisteravond, um, en ik wilde jou voorleggen of dat ook met hacken te maken heeft... Um, ik las uh, bij de NOS, de grootste Facebook-lek ooit. Er zijn gege gegevens van 50 miljoen uh, kiezers buitgemaakt. En dan vooral in de Verenigde Staten. Ten tijde van de presidentsverkiezingen daar. Wat is, uh, wat is hier aan de hand? Heb je dat nieuws uh, meegekregen? Ja, heb ik meegekregen. En er is een interessante ontwikkeling ook. En die ontwikkeling is dat, uh, het lijkt er niet op dat dat gestolen is... maar ook volgens uh, officials van Facebook zelf... Hebben ze bewust die data gedeeld met een, een bedrijf wat analyse deed uh, voor, uh, voor de Donald Trump campagne. En uh, Steve Bannon, uh, die ook later adviseur is geworden, de, de, de opperstratege van de campagne van Donald Trump hè. Uh, die heeft ja. daarmee te maken gehad. Dus het lijkt erop dat het helemaal geen lek is geweest, maar dat het echt een uh, bewust delen was. Um, en dat heeft dan weer implicaties van uh, mensen die denken van... Hey, hoe veilig zijn mijn gegevens dan bij Facebook... als zomaar 50 miljoen Amerikaanse uh, mensen... al hun details daarvan gedeeld worden met een politieke campagne? Um, ja, geef eens antwoord op die vraag. Nou, Ik denk dat dat, is een, dat is een verschrikkelijk goede kwestie... en ik denk dat dat ook een van de belangrijkste principes op het internet is... van wie, wie vertrouw je en wie vertrouw je niet... Uh, die moet echt gewoon die keuzes gaan maken. Want technisch dat vertrouwen garanderen, dat is verschrikkelijk moeilijk. Uh, je hebt uh, dingen als uh, groene slotjes in je browser... maar dat is allemaal techniek, dat kan allemaal misbruikt worden. Het gaat erom, als jij Facebook gebruikt... Gebru vertrouw jij Facebook dan genoeg om daar jouw gegevens op te zetten. Of moeten gegevens. we er eigenlijk vanuit gaan dat wat jij ja, aan Facebook geeft... dat dat openbaar wordt? Is dat slim om daarvan daar uit te gaan? En in dit geval hebben ze bewezen hè, dat, dat, dat dat kan gebeuren. En er zijn ook heel veel andere gevallen bekend. Zoals bijvoorbeeld LinkedIn, hè, die grote website die voor professioneel netwerken wordt gebruikt. Ook die heeft een aantal jaar geleden een enorm lek gehad. Waarbij een heleboel gegevens, eh, honderden miljoenen gegevens eh, van, van gebruikers eh, publiek werden. Dus ja, dat, dat gebeurt. En dat gebeurt in dat geval niet gebeurde dat omdat ze dat expres hadden gedaan. Maar dat gebeurde dan weer wel door een hek. Zometeen, als je, nu, als je nu zit te luisteren en denk je denkt... jeetje, dit, ik durf helemaal dat internet niet meer op. Ik word er vooral heel bang van. Zometeen ga ik ook aan jou vragen... wat nou goede oplossingen zijn om je te beveiligen. Ik heb nog één uh, um, actueel uh, issue... Uh, wat hier ook een beetje mee te maken heeft. Want daar moest ik aan denken. Verkiezingen uh, gege m, uh, met, met, met, met gegevens van gebruikers. Facebook-gebruikers zijn Amerikaanse verkiezingen beïnvloed waarschijnlijk. Um, bij ons zijn verkiezingen, komende week, gemeenteraadsverkiezingen. Wij stemmen met potlood nog steeds, hè, want uh, de stemcomputers zijn toch niet helemaal veilig. Is, is, onze, uh, is ons stem, stemproces helemaal safe daardoor, wat jou betreft, of zijn er nog steeds gevaren? Nou, dat is wel ook interessant. Er is ook onderzoek naar gedaan. En in principe het proces in de stemhokjes zelf... Hè, dat, dat is goed observeerbaar en dat is goed eh, redelijk veilig... omdat je dat aan alle kanten kan zien. Mm -hmm. um, dan vervolgens heb je het proces daarachter. Als al die stemmen van die stemhokjes op een centraal punt worden gebracht... en dan bij elkaar worden opgeteld. Met de hand hè, is dat. Dat gebeurt, dat gebeurt met de hand, maar er is ook software voor. Hè. Maar Er wordt ook software voor gebruikt okay. om, die, om dat te tellen. En die software die is dan weer getest en daar schijnen dan weer grote gaten in te zitten. En ik denk dat daar ook van uh, bepaalde ethisch hackers... zit daar ook uh, op dit moment zitten daar zorgen. Maar de vraag is natuurlijk ook in hoeverre... Uh, de stem aan de voorkant niet beïnvloed wordt. Hè? Dus uh, fake news en, en nou ja, vroeger heette dat gewoon propaganda. Hmm. In hoeverre zorgde dat niet voor dat de stemmen die aangekruist worden... Uh, dat die niet beïnvloed zijn. Ik denk dat dat ook een interessante vraag is in 2018. Er komt een uh, vraag binnen via de app van Radio 1... Uh, die vraag is: Even kijken: Is via WhatsApp berichten sturen en bellen wel of niet af te tappen? Wat interessante vraag. Deze luister doet geheime dingen via de WhatsApp, denk ik. Maar een goede vraag, is het af te tappen? Nou, in principe heeft WhatsApp end-to-end heeft -end end -end versleuteling. Hè. Dat hebben ze met veel bombarie hebben ze die feature toegevoegd. Maar er is natuurlijk altijd is er een centraal punt waar die gegevens verzameld worden. Um, en Amerikaanse law enforcement heeft ook toegang tot de metadata van, van WhatsApp. Um, en, en tenslotte is het natuurlijk ook niet controleerbaar. Of uh, want het is, uh, je kan het niet de code bekijken. Je kan niet WhatsApp van binnen eens even flink gaan analyseren. Dus ze moeten hun geloof dus je... op in mooie, mooie blauwe vinkjes. Ook dat, eigenlijk. ook dat is weer precies hetzelfde: van, vertrouw je ze of vertrouw je ze niet? Die keuze is echt aan jou. Evaard Driehuis, Cybersecurity Expert, is hier bij mij in de Radio 1-studio. Heb je een vraag voor hem? Stuur een berichtje via de Radio 1-app. Oh, I don't know where to start.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 Talent, Ed Struilaert en make it on your own. Risa met Dijsmaaldrink. Voor je eigen voedsel zorgen, zelf energie opwekken en uh, de hele dag buiten zijn. Dat, uh, dat klinkt als een uh, nou, 100 jaar terug in de tijd. Wel lekker, maar ook bijzonder. Ron Millenaar en Carlijn Assink zijn documentairemakers. En zij volgen een aantal mensen die zo leven. Eén van hun heb ik aan de telefoon, Marin Leus. Goedemorgen. Goedemorgen. Je woont in Leeuwarden, je bent uh, blogger, je geeft workshops en lezingen. En jij leeft op deze manier, op een, op een alternatieve manier. Kun je eens omschrijven hoe je leeft? Um, nou, ik ga over een maandje, ga ik, um, toen moest ze, off the grid zelfvoorzienend, um, samen met vier vrouwen in een soort ecodorp wonen, vlakbij Leeuwarden. In een yurt, een uh, tent uit Mongolië. En dan hebben we eigenlijk alleen nog maar een watervoorziening en voor de rest moeten we alles zelf zorgen. Dus zelf een zonnepaneeltje, zelf voedsel verbouwen. Dus um, inderdaad honderd jaar terug in de tijd, maar ik vind het wel heel leuk. En waarom doen jullie dat? Um, nou, we vinden het heel fijn om weer in verbinding te staan met de natuur en waar alles vandaan komt. En een soort meer rustige, simpele manier om uh, te lezen. Ja, ja. En, um, want jij gaat daar niet alleen zitten, met wie ga je daar allemaal zitten? We gaan, uh, er zijn, het is heel bijzonder, er zijn opeens alleen maar vrouwen, maar um, vier andere vrouwen. Vier andere vrouwen? Waarom, doen de, waarom zijn de mannen afgevallen? Durfden die niet meer last minute? Of? <laughs> nou, de, Wat er is, wel heel veel, er is Er is wel heel veel werk te verzetten. Ja, dan dus geven de mannen altijd, het snel op natuurlijk. Uh, ja, die kijken ernaar en die denken, mm, dit wordt echt te, te, veel, te veel werk. En wij denken wij zien allemaal mogelijkheden. Dus ja, ja grappig is dat. En um, ja, want waarom waar, waarom ga je zo leven? Um, nou, ik wil zelf wel gewoon, ik vind het zeg maar het vind ik heel fijn. Maar ik hou vooral, ik wil niet op zondag inplannen, ik ga naar het bos. Ik wil gewoon meer in de natuur leven en dan de stad opzoeken. En zelf word ik eigenlijk heel gelukkig van uh, een hele simpele manier van leven. En dat ik ook weet waar men... Als je uh, je laptop oplaadt, dat je dan weet... Oh ja, dat komt door de zon. Als ik iets eet, weet ik... Oh ja, dat komt uit die moestuin. Dat ik gewoon weer de bron weet van waar alles vandaan komt. Eigenlijk. Ja, want over die laptop... Jullie gaan dan zelf energie opwekken, hè? Dan gaan jullie dan ja. zonnepanelen uh, daar neerzetten? Hoe ging jij dat doen? Ja, ik ga inderdaad zelf... Uh, iedereen moet er zelf voor zorgen, dus ik heb zelf zonnepaneel. En er staat dan een goed windje daar. Dus misschien gaan we ook nog wel met een soort klein windmolentje werken. Dus ja, op die manier. En want ik zit te denken, we kunnen dan mensen ook zich bij jullie aansluiten... dat het een heel dorp wordt. Want ik kan me voorstellen dat, dat mensen jullie dan daar zo bezig zien en denken, nou, dat willen we ook. Misschien een paar uh, ja, leuke mannen al... die dan... Inge. Geen enge man hoor. We hebben wel een dan... wachtlijst. Oh, echt? <laughs> En er is op zich nog wel één plekje, maar dat uh, gaan we nog heel even mee wachten... omdat we ook nog allemaal zelf moeten beginnen. Maar er is al echt een marktplaats. want er zijn heel veel mensen die dit leuk vinden. Maar uh, ja, want er heel vaak dromen mensen ervan, maar het doen dat gebeurt nog niet zo vaak. Nee, nee. Dus uh, ja, daardoor dit... zijn er heel veel mensen geïnteresseerd. En jullie gaan dit een aantal maanden doen, toch, Zo leven? We, gaan, we hebben voor met de gemeente een soort afspraak voor vijf jaar. En daarna oh. wordt er weer vijf jaar voor, naar gekeken, maar het is maximaal tien jaar. Maar, en zie je dat ook voor je, dat je het vijf of tien jaar gaat doen? Ga je echt definitief uh, je eigen huis opzeggen? Oh ja, ik heb sowieso, ik wil niet even bij mijn ouders. Want de afgelopen half jaar was ik een soort uh, moderne nomade op de fiets. Ging ik op, bij biologische boerderijen werken. Dus toen had ik ook geen huis. Dus ik heb ook wel zo geen huis meer. Dus ik zie mezelf daar wel uh, minstens tien jaar wonen. Dus <laughs> het is voor jou eigenlijk sowieso een stap vooruit. Want <laughs> je gaat weg bij je ouders. Ja, en je <laughs> hebt een in huis. Inderdaad. En dat, nou, ik, dat, nee. dat klinkt als mooi. Ik ben heel benieuwd naar uh, jullie ervaringen. Uh, er komt dus een documentaire. Die gaat heten Vrij vertaald. En daarin is te zien uh, hoe jij en nog andere mensen... op een alternatieve manier uh, leven. Weet je waar we die kunnen gaan zien als die af is? Uh, nee, dat is nog niet bekend. Maar ze gaan volgens mij wel een soort tour langs universiteiten doen. Ja. En ze hopen hem ook straks uh, op de publieke omroep te kunnen vertonen. Vrij vertaald dus uh, houd die je titel in de, in de gaten. En een succes. Ja, dank je. <laughs> het is uh, de Zondagmorgen Radio 1. Risa met Thijs. En Total Touch. En Somebody Else's Lover. mij in de Radio 1-studio is een cybersecurity specialist, dat is Ewart Driehuis. Hij werkte onder andere samen met Interpol, Het gewerkt met de FBI. Uh, fijn dat je er bent, want er zijn een hoop uh, nou ja, uh, actuele cyberkwesties uh, in, in het nieuws de laatste maanden. Echt heel erg veel. We horen heel veel ook over um, Russische hackers. Uh, dat komt er erg veel in, in de media. Je bent ook wel eens in aanraking geweest voor je werk, neem ik aan, met Russische cybercriminelen, of niet? Ja, de, de Russen die hebben veel ervaring met, met hacken. En dat komt eigenlijk omdat zij twaalf jaar geleden dat zij begonnen zijn met het ontwikkelen van ja, schadelijke software die ze konden gebruiken om westerse banken mee aan te vallen. En die, daarmee deden ze fraude. En dat deden ze door, uh, door de klanten van banken te infecteren. Dus de banken zelf werden niet aangevallen, maar de klanten van banken. En door hun te manipuleren werd er een heleboel geld gestolen. Is dat die, die, die mailtjes die we al sinds jaar en dag krijgen? Die phishing mailtjes? Met, ja. uh, oh, we, we, uw wachtwoord is kwijt, uw saldo is, uh, log hier even in. Ja. Is dat, en dat, dat is komt het. dan uit Rusland? Of hebben zij dan die software gemaakt om dat mee te doen? Nou, dat is voor een belangrijk deel. En zeker in die tijd was het, het grootste deel van die aanvallen werd gecoördineerd vanuit Rusland. Dus dat was echt een georganiseerde misdaad uh, groeperingen waren er daar, uh, van de grootste, soms wel uh, tientallen leden hadden. Uh, die, uh, die dat soort software maakten om, om banken mee aan te vallen. Uh, Nederland is toen echt als een van de eerste landen is daarmee uh, aangevallen. En dus ook de Nederlandse banken hebben dus ook, al zijn zich al heel lang aan het verdedigen. En eigenlijk een paar jaar geleden zijn die criminelen begonnen met nadenken: van ja, het is wel leuk banken aanvallen, maar hoe kunnen we nou nog eens geld verdienen met andere soort organisaties? En toen begonnen ze met ransomware. En dat waren dezelfde criminele groeperingen die diezelfde, die Ren, dus die gijzelsoftware hebben gemaakt. Ja, dat is inderdaad ook wel zinnieuw. Dat is dan software die neemt je computer over. En dan alleen als je betaalt dan gaat dat virus zeg maar weg, toch? Ja, dat is ongeveer wat het is. Dus het, uh, het maakt je bestanden kapot. En als je geld betaalt, of in dit geval bitcoins vroeger... tegenwoordig Monero, uh, dan krijg je je bestanden weer terug. En uh, de laatste tijd zijn de criminelen... die, zijn eigenlijk meer die, die kapen je pc om te, om te zoeken naar digitale valuta... Uh, dus die maken misbruik van je rekenkracht. Dat is echt een trend van de afgelopen maanden. Dat, dat gijzelsoftware eigenlijk weer wat minder populair wordt. En dat komt dan weer door de aanvallen uit 2017. Die eigenlijk zo destructief waren... dat de hele wereld eigenlijk een beetje genoeg had van, van ransomware. Uh, en heel veel slachtoffers hebben ook vaak betaald aan criminelen. En hebben alsnog hun bestanden niet teruggekregen. Dus eigenlijk wat de mensen toen zeiden... Is, nou, je kan die criminelen echt niet meer vertrouwen. En dat betekent dus dat criminelen... Naar een andere aanvalsmethode zijn gaan zoeken. Nou, dat is een beetje de ontwikkeling die je daarin ziet. En uh, ik moet ook zeggen, um, want dit, dit is dan, dit is zeker dat dit het, dat het bij de Russen vandaan komt. Want je krijgt soms ook wat het idee dat dit wel, wel heel erg het blame it on the Russians uh, is. Maar is dat, dat, is dat terecht? Nou, ik denk dat de ontwikkeling die daar interessant in is, is dat de afgelopen jaren, laten we zeggen, de afgelopen twee tot drie jaar, wordt het steeds politieker. En die, die criminelen... Uh, die, die worden dus ook... Uh, en, en, en dat is uh, wat veel analisten... en, en intelligence mensen denken... Uh, die, die zitten natuurlijk in Rusland... Uh, die zitten op een heleboel geld... wat ze hebben verdiend. Daar hebben ze geen, hebben ze geen bonnetjes voor. Uh, dus... Uh, de, de Russische overheid die laat ze zitten waar ze zit... in ruil voor, laten we zeggen, wat diensten... die ze voor de Russische overheid bijvoorbeeld doen. Eh, dus er zijn heel veel vermoedens en aanwijzingen... dat eh, die Russische criminelen van het eerste uur... dat die betrokken zijn bij politieke aanvallen. En onder andere, eh, het, het stelen van e-mailtjes... onder andere van de, eh, van de Amerikaanse democratische partijen... en dat soort zaken. Dus, dus jij zegt nou, eigenlijk, die Russische hackers... die spelen eigenlijk onder één hoedje met het... Uh... Met het Kremlin. Ja, dat is, uh, dat is dus zo goed als zeker. En daar zijn heel veel aanwijzingen voor. Afgelopen dag, uh, ik weet niet of je dat gehoord hebt... Uh, het radioprogramma Argos, hier op deze zender. Um, dat ging daarover, hè, over die e-mails van een democratische partij... die waren gestolen en aan Wikileaks zijn gegeven. Wat grote invloed heeft gehad natuurlijk op de, op de presidentsverkiezingen. Maar in die uitzending lieten zij horen dat dat verhaal... eigenlijk uh, helemaal niet zo waterdicht is dat de Russen daarachter zaten. Onder andere een, een, een collega van jou dan, bij, uh, die bij KPN werkt, Oscar uh, Kuro... Uh, die komt aan het woord en die, die geeft argumenten waarom dat verhaal helemaal niet zo waterdicht is. Wat denk jij daarvan? Nou, ik, ik denk dat uh, een heel belangrijk punt is dat wat je, hè, wat je in deze wereld attributie noemt. Dus wie zit er nou daadwerkelijk achter, dat is vaak verschrikkelijk moeilijk. Um, hè, dus er zijn vaak aanwijzingen, maar er zijn geen ja, waterdicht bewijs, is verschrikkelijk moeilijk te vinden. Um, dat zie je ook tegenwoordig in heel veel aanvaller, zeker politieke aanvallen worden er zelfs, laten we zeggen... vals bewijs wordt erin geplant om te wijzen naar iemand anders. Eh, onlangs was er, een, uh, was er een aanval waarin bewijs is gezet... of eigenlijk door de hackers aanwijzing is gezet... dat het vanuit Noord-Korea zou komen. Mm -hmm. eh, wat dan door analisten... nou dit, dit, dit lijkt zo overduidelijk geplant, dus dat zal wel niet. Dus dat klopt, dat is ook verschrikkelijk moeilijk. Eh, dus uh, uh, met 100% zekerheid dingen daarover zeggen... is altijd verschrikkelijk moeilijk. Ja. Toen jij die uitzending van Argos hebt gehoord, ben je er minder van overtuigd geraakt dat de Russen erachter zitten en dat dan Wikileaks hebben gegeven? Nou, ik, ik, vind, ik, ik, vind, dat, ik vind dat een lastig verhaal. Um, ik, zou zeggen, um, ik, ik zou zeggen dat het heel plausibel is. Ja. Um, en en de, de vraag is altijd bij dit soort dingen... die je als eerste moet stellen, is van... wie heeft er baat bij hè, dat dit is gebeurd? Mm -hmm. Wie heeft daar baat bij? Nou, dan kun je kijken en, en, en vanaf daar kun je doorredeneren. Um, en vervolgens moet je gewoon het bewijsmateriaal bekijken. Ja, en dat is niet waterdicht. Volgens... Nee, want dat is ook tricky, hè? Ja. Wie heeft er voordeel bij? Dat ja. is ook uh... inderdaad niet waterdicht. En, en, en, en, ik vraag me ook af al, want als de, als de Russen... die zijn daarmee begonnen, hè? Uh, Russische criminelen zijn dus begonnen met die... Uh... Um, Hoort ook alweer, niet de ransomware, maar de, om de banken aan te vallen en dergelijke ja. ransomware later. En nu uh, zijn ze dan weer op jacht naar, naar bitcoins op, op computers. Dus de Russen lopen heel erg voorop. Hoe komt het dat, dat de EU en, en Amerika niet... hacken uh, uh, niet, hek, die, die niet... Die kunnen het toch ook terughekken? Die hebben toch ook goede mensen? Ja, dat, dat klopt. En ik denk dat, en dat is ook een interessant geval. Want als je kijkt naar de, laten we zeggen, de, de, de politieke kant ervan. Dan, dan moet je ook niet vergeten dat bijvoorbeeld Amerika. die hebben om, ja, naar schatting ongeveer 10.000 cybersoldaten in dienst. En het defensiebudget van Amerika. is ongeveer even groot. als het complete bruto nationaal product van Rusland. Dus het is, niet een, het is niet een gelijke strijd wat dat betreft. Het hele defensiebudget of het cyberstukje defensie. De hele defensiebudget. Okay. Het, ja, nee, dat zou, dat zou mooi zijn. Maar dus, dus, uh, het is een heel erg ongelijke strijd. En je moet ook, uh, Rusland, die zoals dat heet, met een asymmetrische oorlogsvoering. moet je dus ook van die prikken uitdelen. Dat lijkt veel meer op, laten we zeggen. Uh, Terrorisme, op, op dat soort zaken. Want je moet met hele kleine acties moet je veel impact maken. Um, en en um, dus, dus, dat is zo ongeveer de geopolitieke situatie waar je in zit. Uh, China heb je aan de andere kant ook nog. Uh, China zijn altijd heel goed geweest in uh, industriële spionage, uh, wat echt onderdeel is van ook hun beleid. En dan heb je nog een heleboel losse landen. En Noord-Korea is er eentje die steeds vaker de schuld krijgt. Uh, waar ongetwijfeld ook echt wel wat gebeurt. Maar bijvoorbeeld Iran en Saudi-Arabië hebben ook altijd ruzie op cybergebied. Dus er wordt flink wat uitgeknokt op cybergebied. En dat is absoluut niet exclusief van de Russen voorbehouden. Eva Driehuis, cybersecurity specialist, is hier bij mij in de studio. Ik ga zo meteen met je doorpraten. En we gaan het zo meteen gaan wij hier op zoek naar aliens. Ja, een uh, indrukwekkend stuk in uh, The Washington Post. Een oud medewerker van uh, de Amerikaanse inlichtingendienst, Christopher Mellon... die heeft uh, daarin een bijzonder pleidooi namelijk. Hij vindt dat ufo's serieus genomen moeten worden. En dat vindt hij echt uit een serieus stuk daarover geschreven. Hij schreef dit stuk namelijk naar aanleiding van uh, nieuw vrijgegeven beelden. Militaire beelden zijn dat, uit 2015. Daarop is een, uh, ja, een, een mysterieus vliegend object te zien... Um, boven de Atlantische Oceaan. En ik heb even gekeken naar die beelden. Maar het lijkt, er echt, het lijkt er echt op een UFO. Het is... Ja, Hier ho hoor je Amerikaanse militairen... die waren erg onder de indruk van wat ze zagen. Ik zat te kijken, ja, het kan ook een wasmachine deur geweest zijn... Of een vliegend en bromtol. Uh, in elk geval, we gaan ervan uit dat het een uh, UFO is. En uh, ja, misschien bezoeken aliens ons al jaren. Uh, moeten wij ook op zoek naar hun? Uh, BNN Vara talent Leona die, uh, die is op zoek gegaan naar aliens en UFO's. En dook daarin. Piloten van de US Air Force zoeren afgelopen week dat ze ufo's hadden gezien. Dan moet ik natuurlijk met Inge Loestijn-Katen, astrobioloog... aan de Universiteit Utrecht, even praten over aliens. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want ze zoeken wel naar aliens. Hoe zit dat? Hoe doen we dat? Ja, we zoeken inderdaad naar aliens. Wetenschappers zoeken over het algemeen niet naar ufo's. Uh, maar wat we dan wel doen, is um, we kijken naar in hoeverre planeten in ons zonnestelsel... en natuurlijk ook exoplaneten bewoonbaar zijn. Dus daarmee vergelijken we ze met verschillende plaatsen op aarde. En kijken we naar de condities... waarin uh, op aarde leven voorkomt... op allerlei uh, verschillende plekken. Want de grap natuurlijk met aarde is dat je overal leven ziet. En we hebben ook een beetje een idee... wat... Uh, Basisvoorwaarden voor leven zijn, of we hebben in ieder geval een aantal basisvoorwaarden. En vervolgens gaan we dan kijken: van, kunnen we dat soort condities nou vinden op andere planeten? Zijn ze er ooit geweest, zoals op Mars? Ja, welke condities zetten jullie nu? Zeg maar van die moeten er er zijn, dan zou er mogelijkheid zijn tot leven. Nou ja, Het leven zoals wij het kennen is natuurlijk gebaseerd op of gebruikt water. Dus er moet in ieder geval een of andere vloeistof aanwezig zijn. Waar we nog meer naar kijken is, is er een atmosfeer? Is er een dampkring? Want een, een dampkring houdt, afhankelijk van de samenstelling... houdt de temperatuur op een planeet redelijk gebalanceerd. Op Mars heb je een hele dunne atmosfeer. Dus heb je onwijze uitschieters tussen dag en nacht. Um, wat we denken is dat bijvoorbeeld helpt is een magnetisch veld, omdat dat heel veel schadeli andere schadelijke straling ook tegenhoudt. Dus naast vloeibaar water, iets wat beschermt tegen ruimtestraling en niet al te veel uitschieters in temperatuur. Ja. En dat gaat dan natuurlijk nog alleen maar over niet-intelligent en waarschijnlijk ook nog heel klein leven. Ja, want moet leven dan per se aan dezelfde condities voldoen als hier op aarde? Zouden niet hele andere dingen kunnen zijn? Nou, dat is natuurlijk een leuke vraag. Zouden er hele andere dingen kunnen zijn? Als je ergens naar op zoek gaat, dan ga je op zoek naar iets wat je kent? En wij kennen op dit moment geen andere vormen van leven dan het leven op aarde. Dus wij kennen geen leven wat gebaseerd is op arsenicum... of wat een ander DNA heeft, of geen DNA... of uh, zijn, zijn hele metabolisme omdraait bijvoorbeeld. Dat dat kennen we niet, dus dat zoekt heel moeilijk. Binnen ons zonnestelsel zijn dingen relatief dichtbij. Dus daar zou je ook naar microbiel leven kunnen kijken. Als je naar exoplaneten kijkt wordt het vinden van microbiëel leven al veel moeilijker... behalve als dat microbiële leven... echt heel erg de atmosfeer in onbalans brengt. En nou ja, Om terug te gaan naar jouw hint over ufo's. Ufo's worden over het algemeen... het principe achter een ufo is dat het een vliegend object is... Um... Daar ga je er dan van uit dat object al door iets gebouwd is. En als iets een object moet bouwen... is het over het algemeen al intelligenter dan bacteriën. Dus dan ga je natuurlijk kijken hoe zou je dan daar naar zoeken. In het kort het verschil tussen hoe je zoekt naar intelligent leven en gewoon leven. De vraag is waar, houdt, waar begint intelligent? Kijk, dieren zijn in principe ook intelligent. Alleen van dieren hebben wij nog niet gezien dat die ook bouwen meeste straling uit kunnen zenden. De straling is wat dat betreft dan voor nu de duidelijkste teken... dat er mogelijk intelligent leven zou kunnen zitten. Dat, dat is waar nu eigenlijk het meest naar gekeken wordt. Wat zou je nou doen als we contact zouden leggen met aliens? Ik ga er eerlijk gezegd niet van uit... Dat... Mocht er intelligent leven zijn buiten de aarde, dat we daar op zeer kort, zo'n korte termijn kennis mee gaan maken dat ik over deze vraag moet nadenken, dus eigenlijk vermijd ik hem gewoon een beetje. Um, en, maar ik denk wel, als er leven binnen ons zonder stelsel is, gaan we dat echt wel vinden. I don't lost again. I don't lost i've been burned by selfish man. i've been died but held it in i do not want hell to win life's cold i done felt the wind could it be any clearer when i look in the mirror i just see a jackass with a tail to pin me and my family ain't close so i got some fame and went ghost. i am not painting the hopes you can hear the pain in my flows they say that life has its ups and downs but why do i stay in the lows I don't like Marcus, I don't like Hobson I am ashamed of them both You see all that I have is my money I had no idea that this was coming I fell into the stereotype of a rapper I'm how they package a dummy This is my reality I embrace I look back and I can see my mistakes I just wish that I could rewind the days I honestly don't wanna be out of place I guess we gotta face all these issues Like this as a human sometimes Yes, I am losing my mind. If you have come to that conclusion, it's fine. Don't ignore all of the proof and the signs. I made my bed, I'ma lay in it. The thought is as soothing as wine. Now all I need is a soothing tie. I tried. In my lowest times, I have failed to see. Sunny days are waiting I'm in need of some kind. God, please help this pain Cause I don't wanna ever see This lonely road again Take it away, I want the peace, I want the happiness I took a blind for the shot, it was accurate But in my heart I know I never asked for this See this life I'm in, it seemed miraculous Who knew I'd break a few bones when I tackled it It's been years and I still can't adapt to it I cannot predict what my next chapter is There's a heart speeding fast in the ashes And I feel like I lay flat in the back of it There's no love in my eyes I look up in the sky Bring me back like you did Lazarus I can hear the devil whispering, come play Injecting me softly with numb pain My fingers are covered in blood stains. It's torture not seeing my son's aid But one day, that will all change When the fog strays, it's a lost page That have blown away into the hallways And it landed where the wild dogs play When you're confined into a small space You would know that that's enough to cause rage I'ma kick into the fucking walls break. I don't know what made me walk straight into this fire My soul is burning quick I've been told this isn't permanent Growing up, my father made a lot of mistakes. I do not know why I didn't learn from his. Can you direct me to where the furnace is? I need to do away with pain that's lurking and maybe figure out what my new purpose is. All these bad vibes are so discouraging. I failed to see, Ooh. sunny days are waning, I'm in need of some company. Dit uh, radioprogramma wordt uh, gemaakt door uh, talenten van uh, de BNN Vara Academy. Nieuwe radiotalenten. En uh, daar leer, leer ik ook soms uh, nieuwe dingen van kennen. Zoals uh, deze rapper, Hopzin. Ik kende hem eigenlijk helemaal niet. Marcus Hopzin heet hij. Rapper uit uh, Amerika. Uh, het nummer dat ik draaide uh, is van zijn album No Shame. Dat op 24 november uitkwam. Marcus Gospel, heet het nummer dat ik draaide. En um, ja, deze, deze man gaat uh, muzikaal gaat hij van gospel tot, tot hele rauwe tekst. Uh, de uiterste zoekt hij op. Hij toert door Europa sinds 4 maart. En um, BNN-vara talent Joris, die is groot fan van uh, deze man. En hij belde met zijn held. Hallo. Hallo. You're speaking with Joris from Radio One. Hey, how you doing, man? Yeah, I'm doing fine. I'm very excited. I just want to let people meet the artist Hobson through a simple way, but a cool way, you know? And yeah. um, I, I really want them to think the same things that I think when I turn on your music. So the first thing I want to know is, who is Hobson to yourself? I am a free-spirited, real brutally honest MC, a person in general, and I, I I speak about you know my life experiences and how I view society, and I'm my, I, I'm very you know self aware, and yeah, I'm just a, a very strong observer. But I but I, I love applying all those things into music, mm -hmm. just to give my music a very strong pure taste of reality. Oké, okay, nou ja, ik vroeg dus net wie Hobson voor Hobson is. En hij antwoordde dat hij een vrij persoon is die in zijn muziek hebt over het leven en, en hoe hij naar de maatschappij kijkt. Zo geeft hij aan zijn muziek een sterkere dosis realiteit. Why did you start at first? Uh, I started because it was just it, it was fun at first. It was just, you know, with my friends, but het just became really cool en a way I could express myself. En it would, yeah, I just wanted to see how complex I could get with it. Nou goed, ik vroeg dus juist aan Hobson waarom hij überhaupt begon is met rappen. En hij vertelde me zojuist dat het eerst eigenlijk was voor de lol. En daarna was het een soort uitlaatklep. En toen wilde hij zien hoe complex hij het kon maken. How do you think uh, your fans see Hobson? I think they see me as a lot of things. But the main thing, I just think they see me as a a real individual. You know, someone who's never going to sugarcoat anything. Mhm. Mm someone who's just who's just brutally honest. Straight And, to the point. Yeah, yeah, I get straight to the point. They they know they can get honesty with me. Ik vroeg het dus net aan Hobson hoe zijn fans hem zien. En hij zegt dat ze hem zien als een eerlijk persoon die gewoon echt recht door zee is. How has your tour been uh, this far? It's been, it's been good. The tour is bigger. The crowds are bigger than they've ever been when I've come out here. So well, that's really good like how big are they in comparison to like last year yeah well the shows in amsterdam have always been big mm -hmm. like they've always been packed out so i don't know what the ticket sales are tonight i have no idea but i just know i've been upgrading venues so i know like the, the last last time when i was just in europe i was doing smaller venues and you know i was kind of disappointed last year when i came i was like man i want to you know i was hoping to have bigger venues and all that but yeah. i knew once i put work in and put an album out It all packed out from you know, the whole venue, everything. It's all just been like to the max. So I was like, oké, okay, I, I see how this works. The more effort I put into my muzic yeah. and putting more music out of give my fans, the more they give me back. Opson is dus op tour en ik vroeg hem hoe de tour verloopt en hoe groot het publiek in Amsterdam is in vergelijking met vorig jaar. Nou, hij zegt vervolgens dat de tour net als het publiek groot is geworden en ook dat Amsterdam altijd erg vol is. Dus dan weet hij het niet helemaal. Hij was vorig jaar wel teleurgesteld omdat er niet echt in grotere zalen terecht kwam, maar nu zijn nieuwe album uit is, is het echt dik uitgepakt. I, I want to thank you very much yeah. for uh, doing this interview with me. I've got the tickets for your show tonight, so I'll uh, I'll see you in Amsterdam. Risa met Thijs de vara Academy-talent Joris... over zijn favoriete rapper Hopsin, die momenteel op tour is door Europa. Bij mij hier in de studio is cyberspecialist Ewa Driehuis nog steeds. Um, ik heb met hem gesproken over allerlei uh, nou ja, actuele kwesties... op het gebied van uh, internetveiligheid en hackers. Uh, we hebben het gehad over uh, Rusland, we hebben het gehad over verkiezingen... we hebben het gehad over DDoS-aanvallen... Uh, Ewart, wat is nou. Uh, Want je hebt. Uh, ja, waar allemaal mee samengewerkt. Je hebt met Interpol samengewerkt. met de FBI samengewerkt. Uh, bij Secure Link werk je nu. Beveiligingsbedrijf. Wat is nou. het meest uitdagende project. waar jij bij betrokken bent geweest? Nou, het lastige is dat je kan natuurlijk niet alles uh, vertellen wat je hebt gedaan. Omdat je over het algemeen met klanten hebt te maken die... Uh, maar die luisteren nu uh, niet, hoor. Of die spreken <laughs> de taal niet, hè? Die spreken de taal ja. misschien niet. Maar als je een ja. Amerikaans voorbeeld hebt... Dan... Ja. Maar er zijn gelukkig wel een paar dingen ja, maar die, die we wel kunnen vertellen natuurlijk. Hè. Dus een, een paar jaar geleden, en toen werkte ik nog voor een ander bedrijf... maar dat was uh, toen is... Uh, je kent misschien, als je aan het internet bent naar een veilige site... dan komt er zo'n groen slotje in je browser. En dat betekent in principe dat je veilig bent. Nou, dat, dat wordt... Die, die mechanismes worden verkocht door centrale partijen. Er zijn er een aantal van in de wereld. En dat zijn dus centrale uh, vertrouwensbedrijven. En een van die bedrijven, dat was een Nederlands bedrijf... dat is DigiNotar, en uh, die uh, waren gehackt. Um, en dat had enorm veel impact. Omdat op dat moment eigenlijk alle certificaten die, die zij hadden uitgegeven... Niet, niet meer veilig waren. Niet meer te vertrouwen waren. Dus je maar, denkt, ik zit op een veilige site, ik zie zo'n slotje. Maar ja, dat certificaat wat erachter hangt was gehackt en dus eigenlijk niet veilig. Je kan ze dus per definitie niet meer vertrouwen op dat moment. En onder andere de hele Nederlandse overheid had hun certificaten uh, bij dat bedrijf uh, gekocht. Uh, dus alle gemeentes en dergelijke. Dus in principe alle overheidsdiensten uh, waren niet meer op dat moment veilig. Uh, volgens de letter van het vertrouwen, waren ze niet meer te vertrouwen. Nou, Dat had enorm veel impact, ook voor dat bedrijf. En dat bedrijf is er uiteindelijk aan de onderdoor gegaan. Maar ook natuurlijk voor de Nederlandse overheid. En ik kan me ook nog herinneren dat de minister toen... s'nachts een persconferentie heeft gegeven... dat hij het onderzoek over had genomen. Welke minister was dat toen? Uh, dat, dat staat mij even niet meer bij dat... uit mijn hoofd. Maar daar was de minister van? Van binnenlandse, van binnenlandse zaken. Ja, zaken. van binnenlandse zaken. en wat? want en, jij werkte toen bij Fox IT. beveiliging ja. bedrijf. Wat, wat hebben jullie gedaan om dat uh, te. te te fixen of op te lossen of te helpen? Nou, dat was dus op een gegeven moment uh, was het advies wat eruit voortkwam: van nee, hey, je moet alles toch gewoon helemaal opnieuw inrichten. En dat betekent dus eigenlijk gewoon dat je, je operatie gewoon moet platgooien totdat, zeg maar, dat, uh, dat vertrouwen hersteld is. Um, en dat is natuurlijk een advies wat, wat hard aankwam bij het bedrijf, want dat betekent natuurlijk uh, dat ze dat gedaan hebben. Ja, en, uh, maar het was ook zo natuurlijk belangrijk, eh, omdat het vertrouwen wat ze verkochten uh, door zoveel bedrijven werd ge gebruikt, um, dat ze natuurlijk ook een hele, ja, een hele belangrijke functie hadden op het internet. Dus dit soort bedrijven, dat, dat zie je steeds vaker... Dat, dat als dit soort bedrijven gehackt worden, is de impact daarvan enorm. En in dit geval had het, had het, ook, had het ook grote gevolgen... omdat het vermoedelijk is gebruikt om, om, om in, in het Midden-Oosten... om mensen af te luisteren. Dus dat zijn, echt, dat zijn potentieel hele grote dingen. En dat maakt altijd wel enorm veel indruk op me. Ewart, we hebben nog uh, anderhalve minuut. De, de tijd is, is gevlogen. Wat ik... Um, vraag die ik nog aan jou wil stellen. Ik zag een spotje van de overheid. Ik geloof eer gisteren over dat je, als je, dat je computer goed moet updaten. Wil je goed uh, gewapend zijn? We hebben natuurlijk een hoop enge dingen gehoord. Is updaten van je computer is dat het belangrijkste om te doen? Of zijn er meer tips? Ook voor uh, mensen thuis... Hoe kun je je computer veilig houden in je telefoon? Ja, de, de, zijn, de, de standaard tips die kloppen allemaal. Je computer update is belangrijk. Goede beveiligingssoftware draaien is ook belangrijk. Um, dat is allemaal helemaal waar. Maar ik zou er één ding aan willen toevoegen. Je moet eigenlijk toch een beetje paranoia zijn. Maar je moet wel slim paranoia zijn. Je moet niet zomaar alles geloven wat je ziet. Als je een mailtje krijgt van een vriend van je. die jou een, een linkje stuurt. moet je niet zomaar geloven dat dat van een vriend komt. Als jij een mailtje krijgt van je baas. Om een bedrag over te maken uh, aan een leverancier. Moet je dat ook niet zomaar per se geloven. En, maar je moet ook niet jezelf uh, zo paranoia opstellen. Dat je helemaal niks meer kan doen online. Ja. Het is heel moeilijk. Wees een beetje paranoia, maar niet een te paranoia. En blijf updaten. Ewart Driehuis, cybersecurity specialist. Dank je wel. Graag gedaan. Het is tijd voor het nieuwe Tot zo. BNN Vara.